met het nos -journaal. In China worden al ruim een maand potentiële coronavaccins toegediend. Dat heeft de hoofd van de Chinese Gezondheidsautoriteit gezegd... op de staatszender. Hij zegt niet om welk vaccin het gaat en hoe effectief het middel is. Ziekenhuismedewerkers, douaniers en andere essentiële groepen in China... hebben het potentiële vaccin de afgelopen weken al gekregen. Ruim een derde van de middelbare scholieren vreest voor een leerachterstand door de coronacrisis. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Maastricht, waar de Telegraaf over beschikt. Vooral VMBO'ers zijn somberder over hun slagingskansen. Het percentage dat de eindexamens verwachten halen is gedaald van 85 naar 75 procent. De artsen die als eerste de Russische oppositieleider Alexei Navalny hebben behandeld... zeggen dat ze zijn leven hebben gered... Hij werd vorige week onwel in een vliegtuig naar Moskou... en verloor toen het bewustzijn. Sindsdien ligt hij in coma. Afgelopen weekend is niet verplaatst... van de Siberische stad Omsk naar een ziekenhuis in Berlijn. Kellyanne Conway, een van de langstzittende adviseurs van president Trump... stopt ermee. Haar aankondiging kwam uren nadat haar dochter op sociale media had gezegd... dat de baan van haar moeder haar leven heeft verpest. Conway, die verantwoordelijk was voor de term alternatieve feiten zegt dat haar vertrek haar eigen keuze is. Ze zegt dat ze zich wil richten op haar gezin. In Parijs zijn gisteravond rellen uitgebroken... nadat Paris Saint-Germain de finale van de Champions League van Bayern München had verloren. In het centrum werden winkelruiten kapotgeslagen... en auto's vernield en in brand gestoken. 43 mensen werden opgepakt...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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon, zon, zee. Zandvoort en zomerhit. Goedemorgen luisteraars, welkom bij ZFM Live op deze maandagochtend, het begin van een nieuwe werkweek. Ik hoop dat u een prettig weekend heeft gehad en vanochtend mag ik u de komende twee uur bezighouden met gezellige muziek uit diverse culturen en van diverse talen. Mijn naam is Jaap Funnekotter. We begonnen... Goed Stielemans die Midnight Cowboy speelde. En zoals altijd op maandag wanneer ik uh, presentatiedienst heb... Uh, zoek ik altijd een artiest van de dag uit. Vandaag is dat Siep van de Ploeg met zijn groep De Kast. Onze Friese vrienden, zeg maar. Uh, ik vind het een fantastische groep en Siep een fantastische zanger. Uh, in ieder uur hebben we twee nummers van ze... Totaal dus vier. En het eerste nummer waar we naar gaan luisteren is De Hemel. Waarom zijn aardse zaken zo meedogenloos? Zijn de mooiste dingen tier en broos? Ik koester alle woorden en momenten dat, dat je levendig hier voor me staat. ...deze week te starten. Geloof dat de liefde overwint. Mooie ballad van Siep van der Ploeg met de kast. Uh, ik heb nu wat Frans voor u klaarstaan... ...en wel van Michel-Claude Schoenberg. Michel-Claude Schoenberg, een Franse componist en chansonnier. De uh, meeste van u kennen de naam misschien niet... ...maar wat hij geschreven heeft, dat uh, kent u zeker. Hij is namelijk uh, de componist van de musical Les Misérables. En ook een aantal jaren daarna, in 1989... de componist van Miss Saigon. Twee musicals die wereldwijd veel succes hebben gehad. Daarnaast is hij ook altijd chansonnier gebleven. En ik heb hier klaarstaan een van zijn hits uit de 70er-jaren... Les enfants de mes enfants... En train de courir dans les champs Au milieu des voies lactées En cueillant des bouquets étoilés De temps en temps Les enfants de mes enfants De là-haut m'observent en souriant Je me débats dans la tempête Je veux que pour eux la route soit prête Les enfants de mes enfants Encore des petits anges blancs Ils n'ont pas la moindre trace De la maladie du temps qui passe Pour être franc des enfants de mes enfants Vous passez là vos meilleurs instants Profitez bien du paradis Et bientôt vous naîtrez à la vie Je serai vieux déjà Le froid pénétrant dans mes veines Me renverra au pays d'où ils viennent Les enfants des Les enfants de mes enfants, enfants Sont en train de courir dans enfants, les champs les Au enfants, milieu des voies lactées des En enfants, cueillant des bouquets des étoilés enfants, les, les enfants Mes enfants sont en train de courir dans les champs au milieu des voilages moquant, et notre grand-père était chanteur Dans un monde sauvage et menteur Les enfants de mes enfants Sont en train de courir dans les champs Au milieu des voies lactées En cueillant des bouquets étoilés Claude Michel Schoenberg, Les Enfants de Mais Enfants. Van Frankrijk gaan we naar Spanje en daar treffen we José Manuel Soto aan. Uh, misschien dat u deze naam niet gelijk uh, herkent. Uh, misschien meer bekend met namen als Julio Iglesias en zo. Maar José Manuel Soto is in Spanje een hele grote... Hij komt oorspronkelijk uit de provincie Córdoba, dus uit Andalusië, Zuid-Spanje. En hij zingt een ontzettend, vind ik, mooi lied, geheten Camarera de Mi Amor, oftewel de serveerster van mijn liefde. José Manuel Soto.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 Sírveme un trago de ron y toma tu cerveza junto a mi corazón. Tú eres la camarera de mi amor. En este bar te vi por vez primera y sin pensarte di mi vida entera. Y en este bar brindamos con cerveza.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 eres Dat was José Manuel Soto. En dan uh, heb ik uh, nu klaarstaan een Oostenrijkse zanger. Andreas Gabalier. Of Gabalier. Uh, is uh, een echte singer-songwriter. Een Oostenrijkse folksinger. Uh, veel uh, uh, awards heeft hij gewonnen: de Echo Music Award, uh, de Amadeus Austrian Music Award. Uh, een award voor de beste populaire zanger, de slagerzanger. Zo, uh, so, dus overladen met awards. En u kunt beluisteren of u het daarmee eens bent, want hij gaat nu zingen zijn nummer. Neuer Wind. Kanst du des hören, hast du ook Wie de tijd zur Ruhe komt.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 Wenn de winter, ons Sand treibt, op een halve uur van woanders herweet. En du auf een halve uur erkennst, wo ons wirklich geht. Wenn die Wörter, die man kennt, van heute auf morgen langsam dreht. Dan stel je die vraag, wat brauch je von al die, was in Bei Neunt wie die Hoffnung und der Mut auf eine bessere Zeit vielleicht lernt man daraus, doch der Ebe kommt die Flut, die Straßen sind leer, nichts geht mehr, ob's wieder wird wie Samoi vor. Entschleunigte Zeit und verschonene Blicke werden wieder klar in der Winde der und Zandheit auf amol von ganz woanders herweht und du auf amol erkennst, wo uns wirklich geht. Wenn die Welt, die man kennt, sie von heute auf morgen langsamer dreht, dann stel ich mir die Frage, was brauch ich von Neugem, was sie? Land wie zur Mitte in Zukunft heutet wieder zam, heutet wieder zam, wenn der Wind der Untreter auf einmal von ganz woanders herweht. Und du auf einmal erkennst, wo uns wirklich geht. kent die van heute af morgen langzaam adreed. Dan stel je ie die fout was mag hier van was je no net ho Dat was Andreas Gabalier uit Oostenrijk. Ja, dames en heren, beste luisteraars... Aanstaande zaterdag, dat is een dag waarop ik me al nu kan verheugen, want weliswaar verlaten is er dan de start van de Tour de France. En ik ben een echte liefhebber. Ik vind het heerlijk om de Tour op de tv te volgen of in de auto op de radio met Radio Tour de France. En Radio Tour de France staat ook bekend om zijn fantastisch leuke muziekkeuze. Een van de artiesten die altijd daar gedraaid wordt, dat is de groep de Amazing Stroopwafels. Natuurlijk met dat bekende nummer, dat echte Tour de France nummer, Ik Ga Naar Frankrijk. Ik ga naar Frankrijk, ik kom naar Frankrijk. Met de... Ik ben had... er Kamerelijke levelingen, rijstels, Chaloos, Roosbeken, Loteringen, Hukjes, Kloosh, Pandrol van is er met de vlambaar van haar kruisje, de met de rok voor paat. hansel heb nog handsleven, pijntjes en dat even hun gezever. Frankrijk, nou weet ik heel goed dat je Frankrijk haat En dat is ook nooit. Op vakantie gaat ik jou zelfs in Brussel dat jij al vreselijk waat.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 Recht, aanrecht, Kamerijk en Grevelingen, Rijssel, Sjahloos, Rozebeke, Loteringen, Dupjes, Kloosja, Pantelen, De Nechten en De Vlam, voor Ripsen, De Fort Verde, Rockport, Patee, Kiekerpegel, kwijtjes, nog en het eeuwige gegeven Frankrijk! ik wil je nooit, nooit, nooit, nooit, nooit meer zien. Nou ja, een tijd niet, nou, volgend jaar misschien. Nou ja, wat minder, zo zeg het dag op tien. Ik ga naar Frankrijk, ik kom nooit meer terug. Ik ga naar Frankrijk, ik kom nooit meer terug. Ik ga naar Frankrijk, ik kom nooit meer terug. Frankrijk, Louis, Nou, Ja, de amazing stroopwafels. Ik ga naar Frankrijk en vive la Tour de France. Uh, er zijn sommige zangers, uh, wiens stem je herkent uit duizenden. Uh, Joe Cocker. Bijvoorbeeld met zo'n rauwe stem. Maar ik ken nog iemand met zo'n rauwe stem... Uh, waar ik zeer van gecharmeerd ben als zanger. En dat is Tom Waits. Tom Waits, volledige naam Thomas Allen Waits... werd geboren in Porno, Poroma, California... op 7 december 1949. Hij zingt, hij componeert zelf, hij schrijft, hij acteert ook. En... Uh, ook zo'n rauwe stem, net zoals uh, Joe Cocker. Luistert u naar Tom Waits met Kentucky Avenue. Delilah is sitting at the top Of an avocado tree Mrs. Storm will stab you with a steak knife If you step on the lawn I got a half a pack of Lucky Strikes, man So come along with me Let's fill our pockets Macadamia nuts and, and go over to Bobby Goodman's And jump off the roof We here to play strict poker While the mamas cross the street Joy Finski says she put in switchblade and some gooseneck rises and you can lift us. A hunchback. as a wind out from the south. So let me tie you up with kite string. I'll show you the scabs on my knee. Watch out for the broken glass. And put your shoes and socks on. Come along with me Let's follow That fire truck I think your house Is burning down Then go down To the hobo jungle And kill some Rattlesnakes when they drown And we'll Taller from my mama's path By that skull and crossbones ring And you wear whirl around your neck On an old piece of string Then we'll spit on Ronnie Arnold And flip him to burn. Slash the tires on the school bus I don't say a word. I'll take a rusty nail and scratch your initials in my arm. I'll show you how to sneak up on a roof of the drugstore. I'll take the spokes from your wheelchair and a magpie's wing. Time to your Een ballad van Tom Waits, Kentucky Avenue. En wat betreft die stem denk ik dat ik niets te veel had gezegd. Als je die één keer hebt gehoord, dan herken je hem uit duizenden. Van Amerika weer snel terug naar Europa en wel Portugal. Want daar wacht op ons Mafalda Arnaut met het Portugese lied Maria. ...en dat was uit Portugal... Portugal ...Mafalda Arnaud. Uh, trouwe luisteraars... Uh, ...hebben misschien opgemerkt... ...dat ik de laatste weken ook wel eens... ...een uitstapje maak buiten Europa... ...of de Verenigde Staten... ...qua muziekkeuze... ...en dat ik al een paar weken... Uh, ...wat nummers draai... ...van Chinese zangers... Uh, ...ik ben vroeger voor mijn werk... ...veel in die streek geweest... ...in, in zuidoost azië en China... En uh, had zelf wat, wat muziek verzameld. En mijn collega Edward Rauhorst van uh, de jazzgroep uh, van ZFM Jazz op zondag... Uh, had ook behoorlijk wat kennis over, uh, over dit muziekgebied. En die raadde mij aan om eens naar Jay Chow te luisteren. Uh, daar heb ik week ook wat van gedraaid. En ik heb nu weer een interessant nummer van hem gevonden... genaamd Lang Ting Shu en uh, Google Translate vertelde me dat dat betekent het Orchideen-paviljoen. Ik heb toen die Chinese tekst door de vertaler gehaald. Nou, Degene die weer met Google Translate werken... weten dat je daar niet een echt uh, perfecte vertaling krijgt... maar het geeft je toch een idee waar het, uh, uh, het lied over gaat. Uh, het Orchideen-paviljoen ziet er goed uit... Het gaat over de zanger die uh, een schrijver is... Uh, en die heel gesteld is op het Chinese kalligrafie schrijven. Uh, en hij vindt het erg druk daar in dat orchideeën paviljoen. Uh, hij hoort op een gegeven moment een bamboe fluit, fluiten en uh, gele rijst en groente worden op een klein bordje geserveerd. Uh, hij bekijkt de zonneschijn bij de, bij de zonsondergang... hoe dat langzaam wegsterft. Al met al een poëtisch lied. Uh, we gaan luisteren naar de Taiwanese-Chinese zanger... Uh, genaamd J. Chow... met het Orchideen-paviljoen. MUZIEK uh. 远处如星云流水 Ja, ja, De Taiwanese zanger Jay Chow. Met Lang Ting Shu. Oftewel het ordee, Orchidee Paviljoen. Ik vind het muzikaal heel erg interessant. Uh, Zo'n uh, combinatie van uh, toch wel oosterse klanken, Chinese klanken. Maar ook uh, westerse harmonieën. En dat bij elkaar gebracht in uh, één nummer. Ik vind het muzikaal zeer interessant. Snel van China terug naar Friesland, waar het daar staat. Siep van der Ploeg, onze artiest van de dag, weer klaar met de kast. En hij zingt het nummer Woorden zonder woorden. Nooit gelogen, nooit bedrogen. Maar het is anders dan voorheen. Wel als maatjes door een deur, maar mijn als zonder kleur. Ik voel. Glijden ongemerkt voorbij. We bedoelen of ze niet bestaan. Waar is het misgegaan? Voel jij nog iets voor mij? We hebben Vloge in de nacht Is er nog een eigenheid? Oh, is de slechts de eenzaamheid? Ach ja, we slapen zacht Opnieuw beginnen Je weer beminnen De fantasie slaat veel te vaak op horen Er zijn redenen in overvloed Maar we hebben niet de moed Hoe houden we dit vol? We hebben woorden Zonder woorden we lezen elkaars ergernissen en naar elkaars gedachten hoeven wij lang niet meer te gissen en de stilte wordt verwarmd met rust. van de ploeg... naar de reggae-sferen. Ook dat doe ik bijna... iedere uitzending. Eén nummertje per uur reggae-music. Bob Marley en de Wailers... met de Redemption Song.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 songs of freedom Cause all I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 En dat was Bob Marley met de Redemption Song. We blijven muzikaal over de wereld vliegen. En van Bob Marley komen we nu weer in Spanje aan bij de zanger Antonio... Orozco. Antonio Orozco, afkomstig uit Barcelona, zingt hier quema queda. Of in het Nederlands vertaald wat ik nog heb, wat mij nog overblijft. En dat gaat natuurlijk zoals veel Spaanse liederen, over een verloren liefde. Antonio Orozco. En zoals je zult horen zit er ook een beetje rokachtige elementen in. Sentado en lo alto del tejado donde no espero a nadie. Miles de preguntas se amontonan el turno va llegando. Tú sin razón. En dat was Antonio Orozco met Kemekeda. Het loopt alweer tegen de klok van 11 en dat betekent dat de nieuwsberichten eraan komen. En daarna de boodschappenmededelingen. Tot die tijd ga ik draaien van John Miles' Music Was My First Love. Music was my first love.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 Just love and it will be